U luistert naar de Icon. Dit is de andere wereld van zondagmorgen. Varkensleed. Afgelopen week werd bekend dat de uitbraak van varkenspest in Engeland... ...is veroorzaakt door een illegaal ingevoerd Aziatisch zwijn. Zoiets zal in Nederland niet makkelijk gebeuren. Alle varkens worden hier immers gecontroleerd en geregistreerd. Mooi niet. Steeds meer mensen halen voor hun plezier een zogenaamd recreatievarken in huis... Deze hobbyvarkens worden in veel gevallen niet overeenkomstig de wet gehouden en erger nog talloze sierzwijntjes worden naarmate ze groter worden en de zomervakantie nadert gedumpt in de vrije natuur. De kennis slaan alarm. Alleen het ministerie van Landbouw is zich nog van geen kwaad bewust en lijkt vooral druk verslaggevers voor van kastjes naar muren te verwijzen. Maar we beginnen deze reportage in een Gronings zwijnenparadijs. Ja ja... Ik ben Violet Sanders en u bent hier in het Zwiedenparadies. Kan je me nou, ik, ik, ik wil er wel een, maar mijn man wil dat niet. Ja, ik heb uh, een heetje, ja. dus de uh, varken kan er niet bij. Nou, ik ben Wilma Koolmoes en ik ben van, het, uh, van de dierenambulance Haaglanden. Nu zijn de zwijntjes uh, een modeverschijnsel. En dan, ja, het staat zo leuk. Er zijn ook mensen die graag met ze buiten willen wandelen, want dan hebben ze ook hele tuigen ervoor gemaakt en zo. Ja, het is inderdaad heel treurig wat er allemaal gebeurt met de huis- en hobbyvarkentjes. Mensen schaffen een dier aan, willen eens wat anders dan een hond of een poes of een konijn. En beseffen helemaal niet aan wat voor dier ze beginnen en, en wat het inhoudt om met de varken te leven. Maar ja, die dingen die poepen natuurlijk ook. Want die willen graven en die maken rotzooi en die stinken. En als mensen, ja, op een gegeven moment zijn ze ze zat. En dat is soms bij sommige mensen natuurlijk heel gauw. En dan raken ze dan de straatstenen niet kwijt, want er bellen ook genoeg nog mensen op die een zwijntje hebben en die ze graag geplaatst willen zien. Of... Maar ja, er is niks. Zeker hier niet in de Randstad en de omgeving. En het is dus nu inderdaad zo dat er honderden varkens per jaar gewoon gedumpt worden. Echt overal nu. Midden in de stad, laatst is er in de stad Groningen een wild zwijn gevonden. Uh, maar uh, die, die kleinere varkentjes die worden echt gedumpt langs de autosnelwegen. In natuurgebieden, uh, buiten de omheiningen van kinderboerderijen. Nou ja, echt overal. Hoi, Hangbuikzwijntjes. Gebeurt het vaker dat die beesten worden uh, heb Dit jaar hebben we er drie uh, dat ze gedumpt zijn. Dus. Eh, uh, Ja, hangbuikzwijntjes. Dus. Het, uh, het punt is met zwijnen dat uh, heel veel honden weten niet wat ze tegenkomen. Zijn ze nieuwsgierig en die gaan er achteraan lopen rennen. Het gevolg is dat voor die zwijnen eigenlijk uh, een gevaarlijke situatie ontstaat. Die, die, die schrikken, slaan op of weet ik veel wat. Dus voor de zwijnen dus zelf is het niet goed als ze hier zo rondlopen. Plus ja, als ze agressief gaan worden of ze aangevallen worden, dan kunnen ze gevaar, denk ik een gevaar opleveren voor de mensen. Dus. Er zal wel iets moeten gebeuren. Het probleem wordt nu eigenlijk de uh, uitvoerende instanties van al die regels die zeggen ook we hebben het probleem te lang laten liggen. Dat is zo. Dus het is nu een groot probleem. Die handelaren die dus veel varkens verkopen, die absoluut niet letten op de gezondheid van de dieren. Die de kopers ook geen enkele voorlichting geven. En zo zijn er dus bijvoorbeeld dierenwinkels 1 is er midden in Rotterdam. Uh, dat zijn mensen, Dan gaat het uitsluitend om het geld. Nou, dat soort lieden mag van mij direct aangepakt worden. Ik hoor jullie als varkentjes hebben. Ja, dat klopt. Is dat zo? Dat klopt. Zeggen wie je bent. Uh, dat wil ik zeggen. Ik ben Daan van Wolferen van dieren Dierenspeciaalzaak Pretoria in Rotterdam op de Pretorialan. En jullie wel af en toe varkentjes? Nee, niet meer. Uh, ja. Wij hebben vroeger uh, varkens uh, verkocht. Alleen doordat er in verband met de varkenswet, uh, waarin bepaald wordt dat bij uh, eventuele problemen met de, de varkenspest alles geregistreerd moet zijn ik hier ook geregistreerde varkens aan moeten hebben nou ik krijg van mijn leverancier geen geregistreerde varkens want ja. een oormerk in een in een siervarken dat is, is natuurlijk moeilijk verkoopbaar ja. dus nu is mij gevraagd door de aide van ik verkoop ze niet meer want uh, wij zitten met die varkenswet. We kochten ze goed, we willen uh, veel mensen een varkentje hebben. Er, wordt, er wordt heel veel wordt het, wordt het gehouden. Het is echt een, een, een, een rage. En er wordt ook heel echt, doordacht wordt het gekocht dat men een, een hok heeft en doordacht, een Maar komen. je ziet het wel meer in Rotterdam. Hoe kan je hier ja, nou Er zijn vrij veel klanten van, van buiten Rotterdam die dus wat ruimer behuisd zijn en die dit soort dingen kopen. Ze weten het wel, de meeste handelaren weten heel goed wat er allemaal moet. Dat de dieren gemeld moeten worden bij de gezondheidsdienst. Dat ze een oormerk moeten hebben, dat er verplichte entingen zijn. Er was zelfs een tijd dat je hobbyvarkens niet mocht transporteren. Nou, de handelaren wisten dat echt wel, maar die maakten de koper natuurlijk niet wijzer. En, en de meeste mensen die een biggetje aanschaffen of krijgen, want ze worden veel cadeau ge gegeven ook... Die, die denken dat het zoiets is als een hondje of een poes. Die beseffen helemaal niet dat ook zo'n klein varkentje gewoon een landbouwhuisdier is. Wat onder een strenge wetgeving valt. Is het een dure varkentje kopen? Nee, een varkentje is niet zo duur. Een varkentje kost uh, nou zeg 200 gulden voor een gewoon varkentje. En ga je naar hele speciale kleuren toe. Of een uh, okay. speciale voorkomt er wat bij is die misschien 300. In onderhoud zijn ze ook niet duur. Want het, uh, het eet in principe gewoon hondenvoer. Het schijnt dat ze de laatste tijd ook worden gedumpt door mensen. Uh, er is een, uh, een, een, een probleem geweest op de Maasvlakte. Daar heeft iemand, en ik vermoed zelfs dat dat een, een groothandelaar is geweest, want ik denk niet dat een particulier tien varkens uh, in huis heeft, die hebben daar varkens uh, losgelaten. En dat is natuurlijk, ja, die excessen gebeuren meer. Er worden ook honden aan bomen gebonden en katten aan bomen gebonden. Maar ja, het enige is de eigenaars worden er hier niet voor gestraft. Uh, je aaien over je bol en je kan weer verder gaan. Dat is natuurlijk de hele Nederlandse wetgeving waar geen klap van deugd. Dus, het... dus als ze zomaar worden gedumpt en losgelaten, dan is het ook best gevaarlijk voor de varkenshouderij. Ja, in wezen is het een, een bedreiging van de varkensgezondheid, waar de overheid dat steeds maar over heeft. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook zo, want dit zijn allemaal diertjes die niet geënt zijn. Plus dat je niet weet waar al deze varkens zitten. Ze zijn niet uh, gemeld bij de gezondheidsdiensten. Dus er is een heel illegaal uh, circuit van niet geënte, niet geregistreerde dieren. Dus als er uh, pest uitbreekt of nog erger mond- en klauwzeer zou uitbreken... De overheid roept nu van, ja, daar willen we het maar liever helemaal niet over hebben, want als dat gebeurt. Maar dat is natuurlijk zo. Dan zijn er nu honderden en, en, en misschien wel bijna duizenden, want het, het aantal groeit enorm. Eh, dieren die gewoon niet geënt en niet gemeld zijn. Hallo, je spreekt met Gerrit Kalzik van het Icon. Ik zou worden teruggebeld over de, de hangbuikzwijntjes. Nee. Hij zal mij terugbellen namelijk, maar het is al vier uur, ik denk, voordat de hij hem smeert. Uh, dat is 06. De politie heeft zoiets, ik heb een probleem, dat is nu, en eigenlijk had gisteren opgelost moeten zijn. Maar zoals met die U moet je voorstellen, dan bellen ze s'avonds op. Nou, en deze twee waren hartstikke donker. Dus uh, s'avonds in het Telfse hout, in het donker, tussen de struiken naar hangbuikzwijntjes zoeken. De ja, auto hebben ze er een beetje een rodeo wedstrijd van gemaakt, daar ben ik ook heel erg boos over geworden. Want dan gaan ze dus uh, achteraan rennen met auto's, met lichten, met weet ik veel. De politie. De politie. En dan denk ik, nou het is net Wild West. we. het boeven Ja, dat heb ik ook gebeld. En toen heb ik gevraagd, jongens, als jullie nou toch zo graag Wild West, huur dan zo'n leuke, zo leuke film, weet je wel. En dan geven ze je allemaal een las en dan ga je roepen rolling, rolling, rolling of zo. Ah, ja, het is doodzielig. Want ze zijn natuurlijk best wel heel stressig ook. Stressgevoelig. En dan zouden ze doodgaan. Terwijl als je het even rustig, heel even de tijd gunt, dan gaat het hartstikke in piezen en harmonie. En dan hebben die mensen nergens last van. Maar in Dronten zijn er natuurlijk de politie vijf doodgeschoten. Ja, ja, natuurlijk. want dat lost makkelijk op. Ja. Ik had zelf een uh, geitje bokje, die was uh, tien weken, en dan moest hij weg. Ja. En daar heb ik uh, nog wel last van, ja. van die wordt ook uh, geslaagd. Ja. Dat vind ik jammer, dat kan niet anders. Ja. Nee, maar dat is toch wat anders. Hè? Als je een dier laat slachten of zo, of voor het vlees verkoopt, dan dat je het dier dumpt. Ja, nee, ik kan en, dus helaas hebben dat soort mensen die varkentjes dumpen, niet de moed om de consequenties onder ogen te zien. Nee. Van, nou ja, heb dan zelf erbij om het door de dierenarts te laten inslapen of naar het slachthuis te brengen. Dat is ja, een beetje het probleem. Het een beetje onbezonnen om zo'n dier cadeau te geven. Met een bruiloft op. Het lijkt wel mooi en. Maar nee, het kan geen goeds van. Waarschijnlijk dat nu er een wetswijziging komt, dat de siervarkens straks apart zullen vallen, dus niet meer onder die varkenswet. En dat ze ook geënt mogen worden. Want dat is het grote probleem. Je kan een varken, kan je dus prima enten tegen de varkenspest. Alleen een consumptievarken mag niet geënt worden. Wat voor redenen weet ik niet, maar dat zou je aan een, aan een varkensboer moeten dragen. Dus ze willen nu die twee dingen apart gaan scheiden. En dan moet het weer mogelijk zijn om een siervarken te verkopen in de winkel. Maar bij, op het ministerie van Landbouw weet dus niemand iets over het dumpen van zwijntjes. Uh -huh. Maar jullie doen er niks mee in ieder geval. Hé, hey, en er zou ook nieuwe wetgeving komen, hoor ik, dat er een verschil wordt gemaakt tussen uh, uh, sierzwijnen en uh, speklapzwijnen. Er dus geen nieuwe wetten daarvoor. Nou, dankjewel. Er is ook mensen belt dan op en dan zegt, hij: ga niet naar buiten, hoor! Mevrouw. En hij lag dus echt met zijn kop voor het kattenlaken. ze dus Ze gaan met die katten er binnen zien gaan? Ik weet het ook niet. Nou, eentje van ons die was, die sprong er meteen bovenop. Ja, dat is de mozzel, want als ze gaan lopen dan, dan kan je het schudden. Die sprong er meteen bovenop. En die andere die had er tegenwoordig uit geest, Die kwam een hele grote deker omheen. In de poep. Ken je dat? Helemaal goor glimmeren. Ah, oh, man wil dat niet weet je. Oh. Stinken. Zulke ik een plakken, man?